12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Overvallers Gelddepot zijn nog spoorloos. Weren van buitenlanders uit koffieshops in Maastricht mag niet. En haren in Groningen is de fijnste gemeente van Nederland. Het is droog, vanuit het westen breekt de zon door... het wordt 17 graden vlak aan zee tot ruim 20 graden in het oosten. Morgen is er zon, stapelwolken, in de middag een enkele bui... en morgen wordt het ongeveer 19 graden. En ook vrijdag en in het weekend zonnige periode, maar ook een bui. Op meer plaatsen in het land doet de politie onderzoek... naar een overval op het geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam. Afgelopen nacht, direct na de overval... volgde een wilde achtervolging over de A2... Die duurde tot in Eindhoven en daar besloot de politie te stoppen... want het werd te gevaarlijk. Edwin van den Berg staat bij het Geldtransportbedrijf in Amsterdam. Edwin, kun jij wat zien van, uh, van het bedrijf en van de schade ook die uh, er is? Nou, inmiddels niet meer heel goed omdat uh, het uh, bedrijf in uh, de omgeving van het bedrijf is, uh, is ruim afgezet uh, door de politie. Op zo'n beetje elk kruispunt hier op het bedrijventerrein in de buurt van Ikea is dat. Dat kennen veel mensen ongetwijfeld in uh, de Amsterdamse Bijlmer. Rondom uh, uh, dat stand is, uh, is alles afgezet waardoor ik geen zicht meer heb op, uh, op het onderzoek wat daar... Nu nog, ...nu nog bezig is. Vanochtend vroeg had ik wel uh, een, een goede blik op de uh, beschadigde uh, garage... ...waar elke dag de geldtransportwagens in en uit rijden. Dat uh, is uh, bruut geforceerd. Uh, daardoor konden de overvallers ook, uh, ook geld buitmaken. En uh, inmiddels uh, uh, is, is de politie dus nog bezig om te kijken of er sporen zijn. En die afzetting is dan ook bedoeld om te voorkomen... ...dat die sporen als die mogelijk worden gevonden door mensen worden vervuild. Bruut geforceerd, uh, zeg jij. Er zouden explosieven zijn gebruikt. En de politie zei, ja, het is nogal uitzonderlijk gewelddadig allemaal. Zeker, want uh, de, de uh, overvallers, uh, zou je zeggen, hebben de politie ook op, opgewacht. Op, op, op hoewel ze natuurlijk niet hebben afgewacht. Maar uh, door het alarm uh, uh, werd de politie met mitrailleurs beschoten. Daarna zijn de overvallers met twee vluchtauto's richting de A2 gegaan. Dat duidt er dus ook op dat er meerdere overvallers zijn... in ieder geval genoeg om uh, twee vluchtauto's nodig te hebben. Rond Waardenburg op de A2 uh, kregen de, de overvallers een ongeluk... hebben toen een willekeurige andere automobilist aangehouden... zijn met uh, uh, die wagen ook verder gegaan... Uh, richting Eindhoven, waar uh, uiteindelijk de politie ze moest laten gaan... omdat er snelheden werden bereikt van zo'n 240 kilometer per uur daar. En die overvallers die zijn er dus vandoor. En de politie doet dus nu sporen en onderzoek. Edwin van den Berg, dankjewel, in Amsterdam. De drugsmaatregelen uh, in Maastricht. De gemeente Maastricht mag buitenlanders niet weren uit coffeeshops. Dat is de strekking van een uitspraak van de Raad van State... over de tijdelijke sluiting van een coffeeshop in 2006. Moest die coffeeshop drie maanden dicht... En de toenmalige burgemeester Leers had dat geregeld via een speciale verordening om drugstoerisme tegen te gaan. Die verordening die hield in dat Nederlanders in bepaalde coffeeshops wel softdrugs konden kopen en buitenlanders niet. Nou, dat kan niet volgens de Raad van State, kan niet op basis van de opiumwet. Die wet verbiedt alle verkoop van drugs in Nederland. En overigens blijkt uit die uitspraak van de Raad dat zo'n verordening niet in strijd is met Europese wetgeving... en ook niet in strijd met de Nederlandse grondwet. Gaan de Grieken nou bezuinigen of niet? Dat is de vraag waar het parlement in Athene zich op dit moment over buigt. De stemming wordt verwacht over een uur, een cruciale stemming. Want zonder die bezuinigingen zal de EU geen miljardensteun meer geven aan Griekenland. Bij het Sint-Tagma-plein voor het parlement is correspondent Connie Kees. Connie, hoe is de sfeer op dat plein? Nou, de sfeer is uh, erg rustig op dit moment. Uh, ja, het lijkt eigenlijk een beetje op de stilte voor de storm. Er staan inmiddels duizenden mensen voor het parlement en niet alleen ervoor, maar ook rondom. Uh, de politie heeft diverse toegangswegen rond het parlement afgezet. Dus Bij die blokkades zie je uh, mensen staan. Zoals... Hier bij mij vandaan 200 meter verderop, daar staat een hele rij politieagenten die, uh, die mensen tegenhouden. Dus de sfeer is nog rustig uh, en iedereen wacht op de stemming. Ja, en hoe gaat die uitvallen? Wat zijn de verwachtingen daarover? Ja, de, de verwachting is toch dat het, uh, dat het heel spannend zal zijn. Uh, de regering van Papandreou, de socialisten... die hebben weliswaar een meerderheid in het parlement. 155 van de 300 zetels. Uh, maar er zijn wat twijfels bij diverse parlementsleden. Eén heeft in ieder geval gezegd dat hij tegen gaat stemmen. Er zijn er nog drie die bezwaren hebben geuit. Uh, maar ook bij de oppositie rommelt het een beetje. In principe zullen alle oppositiepartijen tegenstemmen... Uh, maar ook daar zijn er nou, zogenaamde dissidenten. Dus daar kunnen best nog verrassingen uitkomen. Ja, en hoe laat over hoe lang uh, wordt die stemming verwacht? Nou, de stemming wordt nog steeds verwacht over een uur, zoals je zei. Dus uh, ja, uh, één uur bij jullie, twee uur hier in Griekenland. Uh, dan zal er een hoofdelijke stemming zijn. Dus uh, elk uh, parlementslid uh, steekt zijn hand op en zegt ja of nee. Uh, na, aan het eind zal het nog eens een keer extra gecheckt worden. Dus ik verwacht dat dat uh, ja, een half uur tot drie kwartier uh, zal duren. Maar uh, ja, ik zal er vanzelf uh, mee gaan tellen om te kijken of de. Uh, meer dan 150 stemmen zijn, want dan betekent het dat het bezuinigingspakket wordt aangenomen. Dus tegen twee in de ja. Nederlandse tijd, dan moeten wij dat uh, gaan weten, Connie. Nou, ja, is spannend. Eerder, ja. Ik dank je wel voor de informatie, Connie Keizer. Vrijwel alle schade aan het spoor. Na het noodweer is weer gerepareerd. Alleen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden voorlopig nog geen treinen, zegt spoorbeheerder ProRail. Ja, op dit traject hebben we last van, van zeg maar, technische storingen. Daar heeft de blikseminslag uh, onze systemen kapot gemaakt. Uh, dus bijvoorbeeld overwegen zijn in storing. Nou, er is op dit reet ook geen treinverkeer mogelijk. En er worden bussen ingezet. Mensen die van Arnhem naar Utrecht willen of vice versa... geven het advies om te reizen via Den Bosch. En ProRail had het vooral in het zuiden van het land. Dus druk met reparaties, takken en omgewaaide bomen veroorzaakten problemen op het spoor. En ook waren sommige bovenleidingen beschadigd geraakt. De meeste treinen rijden naar verwachting vanaf uh, nou, vanmiddag weer normaal. Op het plein in Den Haag is een manifestatie begonnen van openbaar vervoerpersoneel. Zo'n 800 mensen protesteren tegen aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en D66 komen met een initiatief wetsvoorstel. Daar staat in dat de vervoerbedrijven niet hoeven aan te besteden als die aanbesteding niet goedkoper is dan hoe het nu gaat. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt trouwens het openbaar vervoer... tot drie uur vanmiddag plat uit protest tegen de kabinetsplannen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Net al het OV en de, de openbaar vervoer, de trein en de stormschade... en nu um, ja, andere dingen, de ondergelopen kelders, bomen op huizen. Veel mensen hebben schade door die storm van gisteravond, dat noodweer. Geertje Jansen is van het Verbond van Verzekeraars. Is er al iets bekend uh, over de hoeveelheid schade? Ja, goedemiddag. Um, nou, we zijn uh, um, hier eens aan het bekijken of we daar uh, wat meer over kunnen zeggen. Maar voor ons zijn de eerste tekenen toch uh, dat het uh, wel wat gaat meevallen qua omvang van uh, het bedrag wat die schade zal zijn. Um, we denken aan, daarbij aan enkele miljoenen. En dat is dan aanmerkelijk minder dan andere zomerstormen? Ja, dat klopt. Uh, we hebben cijfers uit uh, de zomers van uh, 2008 en 2009... waarbij enorme hagelschade uh, werd aangericht. En uh, nou, in 2008 bracht dat uh, 100 miljoen uh, aan schade op en in 2009 25 miljoen. Maar omdat het uh, vandaag toch allemaal, of uh, vannacht eigenlijk moet ik zeggen... allemaal redelijk lokaal is geweest en er ook geen sprake is geweest... van een storm die over het land trok, maar uh, het meer ging om heftige lokale windstoten... Um, ja, valt de schade um, in omvang mee. Neemt natuurlijk niet weg dat het voor de mensen die het treft enorm vervelend is. Ja, het kan van alles zijn. Hè? De, de, de takken en, en, en waterschade heb ik ook wel gehoord. Mm -hmm, ja. Vooral in het zuiden van het land. Kunt u dat ook uh, zien? Ja, dat hebben we inderdaad uh, ook via het nieuws natuurlijk uh, wel gezien. En, uh, nou, er zijn verzekeraars die treffen dan ook echt wel hun maatregelen. Die houden de uh, ...de weerberichten erg goed in de gaten... ...en die stemmen daar hun uh, bemensing en de roosters op af... Uh, ...die uh, de callcenters uh, um, uh, voor de callcenters zijn. Extra mensen aan de telefoon. Ja, en, en, en wat kunt u zeggen, in het algemeen krijgen mensen die schade... ...zulk soort schade meestal wel vergoed? Hagelschade en stormschade zijn uh, verzekerbare schades... En uh, waar je dan met name aan moet denken zijn natuurlijk de schade aan uh, auto's bijvoorbeeld, van bomen die daarop zijn gevallen. Of takken die, zijn, uh, die de auto's hebben beschadigd. Of schades die aan het, aan het huis of rond het huis zijn toegebracht. En dan heb je de qua autoverzekering, natuurlijk de casco-verzekering. Dat wordt in de volksmond ook vaak de verzekering genoemd. Dan gaat het om beperkt en volledig casco. Daar zitten uh, zowel de hagelschade als de stormschade op. En ook bij uh, de inboedel en de opstalverzekering is. Uh, deze schade gedekt? Dat is dus uh, de verwachting. Dat is de stand van zaken. Geertje Jansen ja. van het Verbond van Verzekeraars. Dank u wel. De gemeente Haren in Groningen is de beste gemeente om te wonen. Dat concludeert Elsevier in het jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van gemeenten. Het is de eerste keer dat Haren op nummer 1 staat. Jarenlang werd de gemeente in het Gooi aangemerkt als beste woonvoorziening. Volgens Elsevier is het prettig wonen in Haren vanwege de mooie huizen en de natuur. Er is ook weinig overlast en alle voorzieningen zijn in de buurt. En ook deze inwoner van Haren is tevreden. Het is net of je in één groot bos woont waar er ook nog winkels zijn... En, uh...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 Dus ik sta voor mijn bedrijfspand en daar nou ja, de vogeltjes. Nou, zo is het leven in haren. En de slechtste gemeente is iets meer dan 50 kilometer verderop. Ook in Groningen, Bellingwedde is de minst aantrekkelijke woonplaats van het land. Sport. PSV heeft een slag geslagen op de transfermarkt. Gisteravond maakte, het bedrijf, maakte PSV bekend dat Dries Mertens en Kevin Strootman overkomen van FC Utrecht. En nu lijkt de komst van Giorgino Wijnaldum slechts een kwestie van tijd. Wijnaldum wordt voor 5 miljoen overgenomen van Feyenoord. De Belgische oud-wielrenner Wim van Zevenand wordt onderworpen aan een dopingonderzoek. De douane onderschepte onlangs een aan hem gericht pakketje met dopingproducten. Van Zevenand stopte drie jaar geleden bij de Belgische Lotto-ploeg. En sindsdien reed hij enkel nog vips rond voor die ploeg. En teammanager van Lotto, Mark Sergeant, die is zich over het hele gedoe rotgeschrokken. Mijn vrouw heeft me vanmorgen een gebeld met dat nieuws. En ik ben uh, nadien beneden geweest. Iedereen was, uh, zoals ik, stond verbaasd over zoiets. Ik heb van Zevenhand nog gezien uh, op het kampioenschap uh, afgelopen zondag. Uh, zonder oortjes uh, stap ik al eens uit en ik was twee ronden uitgestapt. En toevallig liep ik hem tegen het lijf. Die was heel normaal, heel rustig. Dus uh, die wist op dat moment helemaal van niks, denk ik. Mark Sergeant van Lotto. Die ploeg kende een super voorjaar. Met name Philippe Gilbert recht de overwinningen als het ware aan één. En Sergeant is dan ook bang dat de link... Tussen zijn renners en van Zevenhand dat die link wordt gelegd. Ja, dat wordt nu natuurlijk wel uh, in verband gebracht, maar ik kan u verzekeren dat er absoluut geen, geen verband is. Wun deed dit jaar nog veel minder. Uh, dat, dat zit uh, chauffeur gedoe dan, dan vroeger. Ik weet niet waar het waar het vandaan komt, maar het verrast mij, want hun was uh, altijd een fervente tegenstander van al die dingen. Dus mm -hmm. ik ben heel benieuwd naar wat dat gaat worden. Het was ook een man totaal geen Hij is altijd zich wegcijferen voor mijn kopman. eigen resultaat was het laatste waar hij dacht Dus ik kan het in moeilijk met elkaar in verbinding brengen. En dan nog voetbal. Vitesse ziet af van trainer John van der Brom. Nadat gisteravond de onderhandelingen met Ado Den Haag weer vastliepen op de door Den Haag gewenste transfersom. de Vitesse definitief de knoop door en de club gaat nou een andere trainer zoeken. En wij gaan naar John Bakker bij de AWB. Goedemiddag, John. Hoi, hey, goedemiddag. Ja, Het is nog steeds redelijk druk op de Nederlandse wegen... met files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum, 5 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de ring van Amsterdam, de A10, in beide richtingen bij de Koentunnel, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Nog een spoedreparatie op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... bij Alblasserdam, 2 kilometer... Bij de Noordtunnel zijn twee rijstroken dicht. En ook nog vrij veel vertraging op de A15. Vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Valburg 6 kilometer. En richting Rotterdam bij Gorkum 6 kilometer. 14 over 12 hoofdpunten van het nieuws. De daders van de gewelddadige overval op een gelddepot vanochtend in Amsterdam... die zijn nog steeds spoorloos. De Raad van State haalt een streep door het Maastrichtse beleid tegen drugstoerisme... En zowel de beste als de slechtste gemeente van Nederland de, het ligt hier in de provincie Groningen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen. En. Trotse partner van North Sea Jazz. Daarom volgt nu het koersverloop van de Ajax van afgelopen week. Vrij geïnterpreteerd door jazztalent Alex Go. Tik-tak-tak, shoelbak Janssen Zemichat Made in Holland, delivered by TNT Express. Jansen doet goede zaken met zijn shoelbak in Moskou.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, de Raad voor de Journalistiek en Nieuwsuur had hem op met elkaar. Tenminste, Nova was niet zo blij met de Raad, maar ze zijn weer vriendjes. De NOS gaat het wekelijkse gesprek met de minister-president doen. Uh, dat is nu nog onderdeel van Eén Vandaag, maar dat gaat veranderen. Zijn Kokkelman zometeen aan de telefoon. En in het mediaforum praat ik met de hoofdredacteur van Trouw, Willem Schone... en blogger Joost Niemeral. Onder andere over de enorme media-aandacht voor het noodweer... dat aanvankelijk maar niet leek te komen. Ja, bij Barendrecht nog steeds verslaggever Annemarie van Driel. Annemarie, waar jij staat, lijkt het nog mee te vallen, maar wordt het nog erger? Jeroen, het lijkt hier een beetje stilte voor de storm, want het is nu opeens heel rustig. Maar dat betekent volgens mij dat er toch heel wat aan zit te komen. We spelen de nationale nieuwsquiz vandaag met Wim van Wegen. 30 jaar oud. Hij komt uit band Flevoland. Als u zelf mee wilt doen met de Nationale Nieuwsquiz, dan kunt u kijken op lunch.ncv.nl. Het wekelijkse gesprek met de minister-president gaat dus helemaal naar de NOS. Nu worden de NOS dus nog afgewisseld met Pieter jan Hagens van de AVRO, uh, Thijs van der Brink, EO en Sven Kokkelman van de KRO. Sven, goedemiddag. Dag Frank, goedemiddag. Ben je verrast door de beslissing van de NOS om het helemaal te gaan doen, alleen? Uh, nou, ben je wel eerlijk gezegd, ja. Hoe is die beslissing tot jou gekomen? Via een mailtje. En wat vindt van... Sven daarvan? <laughs> Nou ja, ik vind het heel erg jammer. Ik doe dat uh, gesprek nu al een jaar of negen met heel veel plezier. Uh, dus ik vond het jammer om dan uh, via een simpel mailtje te horen dat het altijd naar wens is geweest. Maar uh, bedankt voor de bewezen diensten. Maar goed, zo gaan die dingen nu helemaal klaarblijkelijk. Uh, er zijn een paar andere argumenten die ik belangrijker vind. En dat is dat uh, de premier niet zo vaak en makkelijk te interviewen uh, is. Uh, behalve dan in dat tien uh, uh, minuten durende gesprek elke week op vrijdagmiddag. Um, en zolang wij een puriform omro omroepbestel hebben... vind ik het ook logisch dat de rug nummer één van het land... ook door verschillende kleuren wordt geïnterviewd, zal ik maar zeggen. En uh, ja, het, is, het is toch een beetje raar als één zendgemachtigde uh, de premier monopoliseert, zal ik maar zeggen. tegelijkertijd ik... is natuurlijk is die constructie met uh, wisselende presentatoren... van uh, oude omroepen, van de traditionele omroepen, zeg maar... komt voort uit de oude uh, de actualiteitsrubrieken... die er niet meer zijn in grote lijnen. Ja... Maar goed, dat geldt ook voor het, met het oog op morgen bijvoorbeeld. Hè. Daar zitten ook presentatoren van verschillende kleuren. Ja, en die veelkleurigheid die moet je koesteren. Nou ja, zolang, zolang de, de politiek en de omroepen beslissen dat wij een pluriform omroepbestel hebben... zou ik dat een logische keuze vinden, ja. En uh, ja, het is toch voor uh, een, een journalist, kijk, zeker ook iemand die... Um, uh, kijk, als je elke dag op de vierkante kilometer rondloopt in Den Haag, die het Binnenhof heet dan kijk je misschien ook iets anders tegen het politieke bedrijf aan... dan als je met één been ook buiten staat. Dus het zou kunnen. Ik heb niets tegen mijn collega's, even de duidelijkheid. Het zijn allemaal hele ge goede, gekwalificeerde mensen. Um, maar als je de hele dag alleen maar bezig bent met het politieke bedrijf... ga je ook anders naar het politieke bedrijf kijken. Sorry. Dus krijg je misschien ook van een ander soort gesprek. Zijn Stel kokkelman, dankjewel. Uh, Karel Kuil is uh, mijn gast hier naast mij. Uh, Karel Kuil is de hoofddirecteur van NOVA. Uh, Karel... Um... Van Nieuws, we nemen niet kwalijk, was de hoofdstructeur van NOVA. <laughs> um, is het een logische stap dat het NOS dit nu naar zich toetrekt? Ja, logisch is het, uh, het uh, uh, omroepenstel al lang niet meer. Uh, je hebt dat net zelf in het gesprekje met Sven uh, geconstateerd. Uh, er is een discussie over die pluriformiteit en we krijgen straks hoe verhoudt zich de fusies die er straks gaan komen... tot die pluriformiteit, wat betekent dat voor elkaar? Dus ik, logica en omroep eh, verdragen elkaar inmiddels niet meer. Maar binnen de afgesproken eh, bandbreedte is het logisch. Alleen moet je je altijd afvragen... welk probleem je nou precies gaat oplossen. Want ik vond Sven... En ook Thijs. En Pieter Jan Agens, vond ik allemaal voortreffelijk uh, interview ja, Juist omdat zij afstand hebben tot het dagelijks politieke bedrijf, misschien ook wel handig in dit uh, verband. Ja, ik weet niet of het daar aan ligt. Ik vind het vooral uh, uh, Sven is een hartstikke goede interviewer. En dat gaat ook voor die andere twee. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, dat zijn mensen die ook gas durven geven in dat gesprek. En dat, dat is verfrissend. De, ja, we, gewoon... hebben, we hebben daarmee niets gezegd over de, degenen die het nu uh, gaan doen of helemaal voor hun rekening gaan nemen. Want die durven ook wel gast te nemen. Bet maar. Betekent dit nu dat het gesprek met de minister-president ook gaat verhuizen naar nieuwsuur, Want dat zit nu. In één vandaag? Nee, want het, het, nou, misschien. Maar dat, dat zou uh, in ieder geval eerst even. Uh, het, het, het verraste mij in dezelfde mate als het zin verraste. Het is niet uh, van tevoren uh, met mij besproken. Dus vooralsnog uh, is daar geen sprake van. Nova, jouw uh, vorige uh, uh, werkgever, die had een mot. Althans, jij was niet blij met de Raad voor de Journalistiek. Ja. Uh, de Raad voor de Journalistiek daarmee ook niet blij met Nova. Het is weer goed. Waar ging dat conflict destijds over? Het ging om een paar dingen. Het ging om uh, vanzelfsprekend uitspraken die zij uh, hadden gedaan... in uh, met name twee zaken die uh, niet consistent waren. Uh, met name een uitspraak waar het ging om de uh, uh, Nederlandse moslimomroep, de NMO... Een, een tegenstrijdige uitspraak, een uitspraak die feitelijk onjuist was. Uh, en toen hebben wij gezegd, uh, ja maar luister, een, een raad die uh, echt gezaghebbend... als een gezaghebbend orgaan wil optreden, die moet dat gezag wel ergens mee verdienen. Een raad die um, een beslissing uh, die zij neemt, baseert op feiten die pas na de uitspraak... Ja. of na, de, na het nieuwsfeit bekend waren. Dus ook de redactie ten tijde van het nieuwsfeit niet bekend hadden kunnen zijn. Want de raad zei, Nova is eenzijdig geweest in zijn berichtgeving. Dat was het geval van NMO. Uh, waarbij de NMO die moslimomroep weigerde om commentaar te geven. Dus die op herhaalde verzoeken van NOVA uh, weigerden ze commentaar te geven. En vervolgens kregen wij het verwijt dat we de NMO niet om commentaar hadden uh, gevraagd. Dat was natuurlijk een beetje gek. Ja, het, het, het punt was dat jullie daarna niet meer met de raad mee wilden werken. Dat betekent dat jullie ja. de, de beslissingen van de raad niet meer in de uitzending verwerkten? Nee, dat wij uh, onze medewerking hebben opgeschort. Dus dat wij ook niet verschenen uh, op zittingen. Uh, en ook geen uh, verweer uh, hielden. Wat is er nu veranderd? Het is veranderd dat de. Uh, Raad van Journistiek ook bij zichzelf te raden is gegaan uh, en dat echt uh, buitengewoon elegant en uh, serieus hebben gedaan. En ook zelf hebben geconstateerd dat uh, daar wel wat mis is gegaan. En toen hebben we gezegd, nou wij vinden wat waar Nova op uit was, en wij op uit uh, en, en, en nu Nieuwsuur, is dat er een mogelijkheid voor revisie kwam. Dat er je in beroep kan tegen uitspraak. Kijk, de Raad van Journalistiek zegt: luister eens, uh, eenheid van uh, rechtspraak is, uh, we moeten met één mond spreken, ja. dus er is geen, uh, want wij kennen formeel geen beroepsinstanties. Dus uh, je kan niet in beroep. Maar nu komt er toch een mogelijkheid voor revisie. Dat ze toch eens gaan kijken als hun uitspraak uh, op onjuiste feiten zijn gebaseerd. Wat in deze tegenval uh, aan de orde was. Dan bestaat er een mogelijkheid om die uitspraak nog dat te veranderen. zien. Dat is veranderd en dat betekent dat voor Nieuwsuur ook gewoon weer... Uh, de... Ja, dus dan kunnen wij zeggen, luister eens, dit klopt niet. En dan kan je al nog in tweede instantie ongelijk krijgen. Maar dan kan je in ieder geval ergens aan de bel trekken. Precies, en je kan die discussie nogmaals aangaan met de straat. Ja. Kau Kau, hoofdredacteur van Nieuwsuur. Dankjewel. Kees Jansma gaat aan de slag bij voetbalzender Eredivisie Live. Hij wordt daar presentator. Jansma neemt samen met analisten een van de wedstrijddagen door van de Nederlandse competitie. Net als er zin in om bij Eredivisie Live aan de slag te gaan. Nou, ik ben heel herstrijd weg geweest. Ik doe het Nederlands aftal tot in 2014. En ik heb jarenlang het intensieve buitenlandse voetbal gevolgd. En ik vind het nog gewoon weer leuk om, om terug te zijn in de Nederlandse competitie. Dat betekent dat ik ter uh, voorbereiding op de uitzending weer lekker naar wedstrijden ga. In Arnhem, in Den Haag, in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. Dat vind ik eigenlijk wel zo hartstikke leuk. Dus dat heeft uh, een belangrijke rol gespeeld. Maar hoe gaat hij zijn nieuwe baan combineren met zijn werk als perschef van Oranje? Nou, de rol met de KVB als perschef. En dit is heel makkelijk te combineren. De KVB vindt het trouwens leuk dat ik dit ga doen. Uh, ik combineer het al zeven jaar uh, mijn perschef, perschef zijn met, uh, met uh, journalistiek werk. Dat heeft geen problemen opgeleverd. Als zelf toch speelt, is er geen voetbalcompetitie. Dus het zit elkaar totaal niet dwars. En de meeste internationale spelen in het buitenland. En ik ga nu de nieuwe in Nederland ontdekken. Kees Jansma vanaf vrijdag aanstaande bij Eredivisie live. Nu al wakker Nederland. Het ochtendprogramma van WNL op Radio 1 gaat de microfoon openzetten. Iedereen met een goed idee kan zich opgeven om een paar uur radio te maken. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Alexander Klopping en eh, Ernst-Jan Pfout geven op 19 juli de aftrap. Jeannette Schuurman presenteerde gisteren voor de laatste keer het NOS Journaal. En dat klonk zo. En dit was voor mij de laatste keer dat ik het journaal presenteerde. Twaalf jaar lang heb ik dat met heel veel plezier gedaan. Iedereen die mij de afgelopen jaren aardige kaartjes of mailtjes stuurde, heel erg bedankt. En voor de laatste keer zeg ik nu dus dat het volgende uitgebreide NOS journaal om zes uur is. Ik wens u een heel prettige avond. Dag. Sjeerd Schuurman blijft wel bij de NOS werken op de Buitenlandredactie. In 1960, in 1960 stond de Belgisch Congo aan de vooravond van haar onafhankelijkheid. Die zou op 1 juli plaatsvinden in aanwezigheid van de Belgische koning Boudewijn. Voor de NCV Radio deed verslaggever Jos van Sprang verslag van de situatie ter plekke. De namen Kolongo, Lumomba en Kasafubu, die u hoort, behoren bij enkele van de politieke hoofdrolspelers in die roerige tijd in Congo de dichte haak van politie en gehelmde militairen met het geweer in de aanslag zorgt ervoor dat de menigte niet te dicht bij het parlementsgebouw kan komen. Nadat Kalonji als een echte volksmanner met zijn vingers in een V-teken langs het publiek geschreden was sprak hij van het dak van zijn auto de mensen toe. Hij droeg hen op als beschaafde mensen in waardigheid en kalmte voor verwezenlijking van zijn eisen te strijden. Daarna verspreidde de menigte zich zonder dat er incidenten plaats hadden. Maar er werden zeer rake opmerkingen gemaakt, zoals u trouwens zelf wel kunt horen. Het was in deze onrustige sfeer dat Jozef Kassehuboe vanmorgen in een gezamenlijke zitting van Kamer en Senaat en in aanwezigheid van de volledige Congolese regering, gouverneur generaal Cornelis en drie Belgische ministers, de eed van trouw heeft afgelegd. Het was een zeer korte en weinig indrukwekkende plek te zijn. Maar deze congolees-Belgische affaire speelde zich af in een sfeer die vertrouwen voor de toekomst lekt. Het was Jos van Sprang vanuit Congo in 1960. De journalist van Sprang had een bewogen leven. Hij zat in een jappenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. en werkte later als internationaal verslaggever voor United Press en voor de NCV Radio. Hij was homoseksueel en dat was in die tijden bij de expliciet protestant-christelijke NCV nog wel degelijk een probleem. Van Sprang overleed in hetzelfde jaar 1960 op 43-jarige leeftijd en de oorzaak van zijn dood is nooit volledig opgehelderd. Dit is Radio 1. Lunch. Even wachten voor de mensen die zoeken naar een alternatief voor Facebook en LinkedIn. Maar Google heeft nu eindelijk een eigen sociaal netwerk gelanceerd. Google Plus is er nu. Maar nog niet iedereen kan een account aanmaken. Colin van Hoek, uh, technologieredacteur van Nu.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Je twitterde vanmorgen over de rijkdom van de baas van Facebook, Mark Zuckerberg. Die rijkdom wordt geschat op 18 miljard dollar, tenminste als hij de tent naar de beurs brengt. Moet hij dat nu maar eens heel snel gaan doen? Incasseren bedoel ik voor het Google echt opkomt? Ik, uh, ik denk dat het wel mee gaat vallen. Uh, ik denk niet dat Facebook zich uh, heel gauw zorgen hoeft te maken met uh, het gebruikersaantal uh, dat ze nu hebben. Waarom niet? Uh, nou ja, hoofdzakelijk omdat Google eigenlijk gewoon nu iets te laat komt. Google Plus biedt echt wel een aantal dingen waarvan ik zoiets heb. Nou, dat, dat heeft Facebook niet. Het, het specifiek delen van informatie met een hele specifieke groep vrienden... waarmee je bijvoorbeeld onder voetbal zit of alleen met je familie... zodat uh, je baas niet de dronken uh, foto's uit de kroeg ziet... en zodat je familie niet uh, weet dat je allemaal hebt. Ja, want dat, dat, is, wel, dat, is dat, dat is een nadeel van Facebook. Als je nu in jouw groep iets laat zien, iets vertelt, een foto of neerzet... dan gaat dat de hele groep door. Ja, precies. En dat is bij de meeste sociale netwerken eigenlijk zo. En uh, uh, ook bij Heijs bijvoorbeeld, wat in Nederland natuurlijk heel groot is. Ja. En Google heeft dus wel een aantal andere functies ook. Dus ik denk, nou, dat, dat heeft wel potentie. Alleen ze zijn gewoon erg laat. Ga jij niet meer eens proberen om uh, mensen te bewijzen dat ze hun Facebook op zouden moeten zeggen en voor Google Plus moeten gaan? Dat gaat niet werken, denk je? Ja, dat denk ik niet. Is, um, ja, stel dat ze drie jaar geleden dit waren gekomen, hadden mensen nog een keuze kunnen maken tussen Facebook en Google. Nu hebben veel mensen al gekozen voor Facebook, um, of zelfs gekozen voor Highs en Facebook. Um, en ja, om dan nu nog daarnaast Google Plus te gaan gebruiken, lijkt me niet logisch. Dus ik denk dat ze het echt moeten hebben van de mensen die uh, overstappen naar dit sociale netwerk, dus echt uh, Facebook ja. niet meer zouden gebruiken. Maar zouden er, is, er is ook sprake van Sparks en van Hangout. Wat zijn dat voor, voor kreten? Nou ja, hangouts zijn plekken op Google Plus waar je dus heen kan gaan. Een soort, stel je voor je gaat naar de kroeg, alleen dat heet dan nu een hangout. En als je naar die hangout gaat, dan zeg je dus eigenlijk tegen al jouw vrienden op het netwerk, nou ik ben beschikbaar, ik ben nu niet aan het werk of druk bezig met iets anders. Of ik ben niet aan het eten, ik ben nu beschikbaar en ik heb zin om met iemand te praten. En als andere mensen ook in die hangout zitten, dat zijn dan vrienden van je, kan je bijvoorbeeld met al die vrienden samen een videogesprek starten omdat, uh, en Google zegt dan dat op Facebook kan je altijd echt iemand aanpraten via dus ja, de Facebook-chat. Maar weet je eigenlijk nooit echt zeker of die persoon gewoon internet aan heeft staan of dat hij er echt is. Ja, oké, okay, goed. Ja. Deze, deze dienst is voorlopig alleen maar beschikbaar op uitnodiging. Uh, is dat een slimme ja. strategie van Google? Dat doen ze een beetje altijd. Ze uh, lanceren het klein en dan zitten er nog misschien nog wat kinderziektes in. Dat halen ze dan uit. Het is een beetje ook om, om sympathie te kweken, denk ik. Bij Gmail heeft het bijvoorbeeld heel goed gewerkt. Dat was eerst ook zo. En, en daarna, iedereen wilde op Gmail omdat het een kleine groep het had. Dat kan nu zo werken. Het de enige geval is dat ze niet te lang moeten wachten. Ja, precies. Want dan zitten mensen die op zitten willen dan, ja, die willen binnenkort ook vrienden hebben hier op zitten. Ja, schaarste kan enorm goed werken. Kijk maar naar Apple, maar daar moet er wel uh, vraag naar zijn. Even, een ander ding nog, uh, Microsoft ja. um, die lanceren een uh, dienst in de cloud, Microsoft Office 365. Wat ja. betekent in de cloud precies? Uh, dat betekent dat je bijvoorbeeld uh, bestanden niet meer opslaat op je, op je computer op je, of op je laptop. Het wordt niet meer op de harde schijf opgeslagen, maar het wordt online gedaan. Uh, zodat je, als jij werkt op een computer op, je, op de zaak, dat je, als je thuis op je laptop. Uh, ...opvat en inlogt, dat je ook bij die bestanden kan. Ja. Dat het dus niet uh, gebonden is aan een plek. Precies, het is specifiek apparaan. bedoeld voor uh, mensen in een werkomgeving. Uh, ZZP'ers, ja. maar ook voor bedrijven en ook zelfs hele grote bedrijven. Ja, Google uh, beheerst dat ook als geen ander. Dat werken in de wolken zal ik maar zeggen. Apple gaat ermee ja. komen. Is het dan slim van Microsoft of eigenlijk niet zo heel erg slim? Uh, ja, wel slim. Ze kunnen eigenlijk niet achterblijven op dit gebied. Vooral omdat je steeds vaker ziet dat er mobiele apparaten zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook op tablets waarvan steeds vaak gezegd wordt dat die ook door bedrijven gebruikt gaan worden en naast je normale computer en naast je normale laptop, dus je moet gewoon van verschillende apparaten bij die bestanden kunnen. En locatie, ja, er wordt steeds meer thuis gewerkt natuurlijk, dat is ook uh, een belangrijk dat je vanuit huis met je collega's die wel op de zaak zijn. ...samen in één bestand kan werken via de cloud. Colin, we gaan het straks een mediaforum hebben, onder andere over het, het weer... ...dat de in Nederland gisteren nogal bezig hield. Uh, ja. Bij Nu.nl heeft dat een record aantal bezoekers getrokken gisteren? Alle berichten daarover? Uh, nou, niet, ja, ja, niet een record hoor. Uh, het, staat, het staat wel hoog. Uh, we hebben er uh, ik geloof ruim 1,2 miljoen bezoekers uh, op het bericht uh, over de, de eerste buien gehad. En dat is wel uh, het meeste van de afgelopen maand, maar dat is nog niet, zeker niet een record. Colin van den Hoek, technisch redacteur van Nu.nl. Dank Radio 1: Jan van der Put. Goedemiddag. Maastricht mag buitenlanders niet weghouden uit coffeeshops. Dat is de strekking van een uitspraak van de Raad van State. En of die uitspraak gevolgen heeft voor het idee van wietpassen van minister Opstelte. Dat moet nog worden uitgezocht. Op de A2 bij knooppunt Deil is eh, na urenlang politieonderzoek de weg weer open voor het verkeer. De weg was dicht vanwege de achtervolging door de politie van voortvluchtige overvallers op een gelddepot in Amsterdam. En die overvallers zijn nog steeds spoorloos. In Griekenland wordt over een half uur een cruciale stemming gehouden in het parlement. Daar wordt gestemd over nieuwe bezuinigingen en privatiseringen die nodig zijn om meer financiële steun te krijgen van de EU en het IMF. En op het plein in Den Haag is een manifestatie bezig van openbaar vervoerpersoneel. Zo'n 800 mensen protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen... en de aanbesteding in het stadsvervoer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land is het bewolkt, met in het oosten nog een enkele bui. Langs de westkust breekt de bewolking en komt de zon tevoorschijn. De buien trekken verder naar het oosten en vanmiddag blijft het overal droog... In het westen wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. In het oosten duurt het nog even voordat de bewolking breekt. Daarbij staat een matige wind uit het westen tot noordwesten... en dicht aan zee waait het net iets harder. Aan de temperatuur verandert vrij weinig... met 17 graden in het westen en vanmiddag 21 graden in het oosten van het land. Komende nacht blijft het droog, er zijn opklaringen... en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen donderdag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af... In de middag is er kans op een lokale bui... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 19 graden. AWB Verkeersinformatie. <tie> Files is op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij Gratum, 5 kilometer. Er is een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is daarom dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam in beide richtingen... bij de Koentunnel, 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. En bij de Noordtunnel op de A15... vanuit Rotterdam naar Gorkum, 2 kilometer file heeft te maken met een spoedreparatie. En daar zijn twee rijstroken dicht. En nog vrij veel vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Bij Gorkum, 6 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, vandaag als uh, gast hoofddirecteur van Trouw, Willem Schone... en uh, blogger Joost Niemoller. Goedemorgen, goedemiddag heren. Goedendag. Joost, om met jou te beginnen. Uh, je hebt een nieuwe collega op internet. De Pauw twittert. Ja, nou, dat is natuurlijk geweldig nieuws, hè? Uh, het, het, Waarschijnlijk heeft je niks te vertellen. Lieve vrienden, ik heb zojuist nieuws.va gelanceerd. Geloofd, zij onze Heer Jezus Christus. Ja, nou ja, kijk, ik, het zou pas interessant zijn... als God zelf nog eens een keer ging twitteren, <lacht> natuurlijk. Dat zou nog eens wat opleveren. Ik maar... was lichtelijk verbaasd over die ik-vorm, ja. Ik dacht dat de paus altijd in het koninklijk meervoud praten. Maar... Oh, zo goed ben ik niet in, ingevoerd in de katholieke wereld. Maar, kijk... Het is vaak, je ziet heel veel bekende mensen die twitteren... en dat zijn dan vaak gewoon hun PR-medewerkers. En, en, en daarvan is hier ongetwijfeld ook sprake van... ik ben toch vaak, uh, ik vind de enige die... Uh in Nederland althans het uh, Twitter goed uh, heeft begrepen is uh, Geert Wilders. Die heeft dan ook geloof ik meer dan 95.000 volgers en hij volgt zelf niemand. Dat is ook wel interessant. Oh, um, dat is een statement op zich eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Maar die, uh, die begrijpt uh, ook althans, dat je uh, als je iets via twitter brengt, dat, dat dat op de enige manier is waarop je op de enige... Alleen, als je het alleen via twitter brengt, ja dan, dan moet ze je wel volgen. Dus alle journalisten moeten hem wel volgen, want uh, hij is vaak niet aanspreekbaar. Hij doet het nee. alleen via twitter. En hij reageert ook niet meer op berichten aan hem. Dus het is gewoon echt één richting verkeer. Hij meldt wat en wegduikt. Willem Schoon, is dat de manier om dit te gebruiken? Nou, um, je kan wel iets meer mee, maar ik denk dat het voor... Ik bedoel, de pauze, waar we het nu over is toch een instituut, hè? Dus die, en een instituut gebruikt natuurlijk kanalen om te communiceren en zijn PR te verzorgen. Dus dat is heel dat hij dit kanaal ook gaat gebruiken. Toen dus heeft hij ook een krant, en een radio station, een televisie gebruikt, hij ook. Dus waarom Twitter niet? Dus dat lijkt, dat lijkt me heel logisch. Ik denk niet dat er met het pauze echt een dialoog via Twitter zal komen. Dat zal inrichtverkeer blijven. Ja, weer. dan vraag ik ook of hij zelf op zijn iPad zit te tikken dan ook. Dat... Ik denk het niet, nee. Zeer vermoedelijk niet. Goed, uh, gisteren als je de televisie aanzette, de radio aanzette, als je een teletext keek, uh, keek dan ging het eigenlijk maar over één ding, namelijk het nog. Noodweer. Je zou denken dat de wereld verging. Dames en heren, goedenavond. Hagelbuien, forse windstoten en zwaar onweer. Meteorologen waarschuwen voor noodweer vanavond. Maar tot nu toe is er op een enkele bui na nog niets te merken van dat uitzonderlijk slechte weer. Toch komt het eraan. Noodweeropkomst. Nederland bereidt zich voor op zwaar weer hier van de Berg, stralende zon. Stralende zon. <laughs> we hadden verwacht jou in een storm aan te treffen, maar niets is minder waar. Ja, Joost Niemullen. Strak blauwe luchten, waar verslaggevers stonden. Uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er nou precies qua nieuws en verwerking daarvan? Ja, ik denk toch dat, dat, dat journalisten toch eens wat kritischer moeten worden. <laughs> hè? Want het is niet de eerste keer dat er uh, donder donderen... Uh, Bliksem over ons wordt afgekondigd eh, door het KNMI. Eh, en vervolgens het ANWB ging er, toen het al lang duidelijk was... dat het nog steeds stralende lucht was, ging het ANWB nog een keer overheen... met een spitsalarm, wat ze dan even later weer introkken. Eh, ja, het, het had toch wel iets absurd. Ik moest toevallig eh, gisteravond voor familiebezoek naar uh, Zandvoort uit uh, Amsterdam. En... Uh, nou, ik was, het was niet geweldig weer, dat moet ik toegeven, maar het regende niet. Er waren heel wat wolkjes en de trein was volkomen verladen. Er was niemand die nog naar Zandvoort wilde. En dan denk je, ja, hier hebben natuurlijk ook wel heel veel mensen ook wel onder te lijden. Hè. Dat is ook wel terecht dat uh, Telegraaf dat bijvoorbeeld zegt. Uh, al die mensen met strandtenten en zo, die hebben gewoon een, een hele verloren dag hierdoor. Willem Schoon, dan moet de journalistiek wat terughoudender worden in het uh, mee-toeteren. Nou ja, er is, er is natuurlijk een verschil tussen audiovisuele media en, en bij kranten. Voor ons is het dan wel een stuk makkelijker. Je kan ook even op je handen zitten. Ja, maar dan gaat hij ons een even op pad met een blokje nou, en een pen. En uh, meneer Van Trouwen, dan moet ik toch even onderbreken. Want Tuurlijk, we u bent de, de, de enige de krant van alle kranten die uh, met een grote foto opent waarop staat: een verschrikkelijke onweer, noodweer, code oranje is de kop. Ja. Uh, Precies. Jullie kunnen er ook niets doen... dat jullie eerder naar de drukker moeten dan, uh, dan de Volkskrant. Maar uh, het is toch wel. En, en in de krant zelf staat helemaal niets. Maar het was, het, was een, het, was een, het was een issue, het is het gesprek van de dag. Dus daarom zet je het in de kant, uiteraard. Maar het is voor ons makkelijker dan voor, dan voor een uh, televisieploeg... Uh, om te zeggen, nou, uh, er is uh, niet zoveel aan de hand... we gaan weer uh, terug aan andere dingen doen. En uh, ik denk dat, omdat de waarschuwing gisterochtend zo vroeg kwam... dat er hier in Hilversum allerlei uh, dingen in werking zijn gezet... En volgens, uh, blijkt dan in de loop van de dag blijkt dan wel mee te vallen. Ja. dan is het moeilijk om dingen weer terug te draaien. Want precies. Ja, in zijn op pad. En uh... <laughs> ja, ja. Ja, die satellietwagen is daar al, die slaggevers <laughs> ja. daar al. En je hebt de gat die uitzending is niet Ja, maar goed, de EO, die had daar inderdaad, die is een achterhoek afgereisd. En uh, ja, precies. En uh, nog ergens anders, heen, ik ben vergeten waar. Daar waren ze op camping en, en allemaal uh, mensen die zich druk maakten over een vorige noodweer van een jaar geleden. Uh, op een gegeven moment moet je toch een beslissing nemen... van jongens, uh, we gooien deze reportages weg. Want het ziet er niet naar uit dat het gaat gebeuren. En dat was om die tijd dat ze gingen uitzenden... eigenlijk toch wel duidelijk om half negen. Het... Uh, dus dat, dan moet je op een gegeven moment iets anders laden belichten. Of je moet gewoon uh, uh, zeggen van wat is er aan de hand met... En dan kan je een deskundige uitnodigen. Zijn er zijn ja, uit, je Ja, over de discussie. Over wel of niet waarschuwen en zo. Dan, dan, dan is het ook een eeuwig debat. En ook een onhandig debat. Want het, op, op zich is het natuurlijk goed dat er mechanismen zijn. om mensen te waarschuwen over extreme weersomstandigheden. Ja, maar je, je, ja, kunt maar, dus maar, je op, ziet op, op, het op internet. Niet waar je ziet eigenlijk is. al precies zien wat er gebeurt. Je ziet waar die buien zitten. Ja, en dan, dan, dan hoor je, je eigenlijk je dat, ziet, dat. Op de buienraden was geen wolkje te bekennen. Dus, en de, de, de hele dag niet. Dus. Ik bedoel, ja, ik wil niet zeggen dat het in Zeeland was. Het ja, was in ja, Zeeland. Zee, Zee, het in Zee, Zee, Zee, het langzaam is. op. Het ja. heeft het dus gered. Dat, dat klopt. Maar uh, ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik het beter weet dan KNMI... Maar er was enige reden tot sceptisch bij, bij de gemiddelde journalist was er wel. En, en dat heb ik helemaal niet gezien de hele dag niet. Ja, goed. Zullen we het gaan hebben over Gaza? Want er gaat weer een konvooi uh, die kant op. Ja. Um, en Israël heeft uh, aanvankelijk gezegd dat uh, journalisten die aan boord zijn... tien jaar in de ban uh, worden gedaan. Die komen tien jaar lang uh, Israël niet meer in. Dat dreigen mensen inmiddels uh, afgezakt. Maar Willem Schoon, ik ben wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Nou ja, ik, dat, dat, dat dreigt mensen. Ik vind het niet zo heel erg serieus te nemen. Maar, uh, want we, we waren in plan om mee te gaan. We hadden een verslaggever op Corfu zitten die al, al dagen... Uh, die ook betrokken was bij de voorbereiding. Zo. Uiteindelijk hebben we dus besloten om niet mee te gaan afgelopen zondag. Waarom niet? Maar dat had niks te maken eigenlijk met die aankondiging van de Israëlische regering. Want dat is ik eigenlijk niet al meteen iets in een bericht om heel erg serieus te nemen. Maar goed. Even Het ging met name om. om uh, er is steeds meer twijfels over de organisatie, de kwaliteit van de organisatie en, en uh, de mogelijkheid om ons uh, vak daaruit uit te oefenen tijdens die, uh, die boter. Band? Uh. Nou ja. De afspraken die gemaakt waren van tevoren... die werden dus niet nagekomen. Uh, dus er is onduidelijkheid over de ruimte... voor onafhankelijke en uh, journalistiek en vrije nieuwsgaring. Maar even concreet, wat betekent ja, maar, dat? Ja, Er waren afspraken gemaakt dat bijvoorbeeld... iedere deelnemer uh, of iedereen die aan boord zou komen... die zouden de journalist van tevoren kunnen spreken. Waren, we waren er niet alleen, er waren meer journalisten. Uh, dat bleek, bleek later weer niet waar. Dus uh, zo werd dus alle informatie die van, van tevoren was gezegd: van nou, die gaan we delen en uh, daar kunnen jullie vrij bij. Was, werd dus weer niet gedeeld. Uh, er werd een verdachtmaking geuit aan het, aan het adres van journalisten. Dus het was een beetje ongemakkelijk. Ja. Maar dat betekent dat jullie je afvroegen of je niet langzamerhand een, een werktuig in handen van de activisten werd? Nou ja, maar dit soort, als je meegaat. Dit zit natuurlijk een beetje ook in de aard van de actie hè. Als je meegaat met dit, soort, uh, met dit soort acties, dan loop je altijd het risico... dat je onderdeel wordt van de acties. Dus je moet blijven beoordelen of de ruimte blijft voor serieuze journalistiek of niet. Nou, in dit geval was ons oordeel, die is er niet meer. Joost Niemele? Nou, dat, dat, dat klinkt heel interessant. Ik wil, ik, ik, ik, ik, het klinkt alsof ik daar volledig mee eens ben dat je dat niet moet doen. Ik kan me nog herinneren, maar ik weet het niet zo goed... dat bij de vorige keer... Uh, was er al bekend dat een aantal lieden toch wel wapens hadden meegenomen... Hmm. die activisten, en daar mocht ook niet over bericht worden. Uh, het is natuurlijk altijd het probleem uh, uh, met, met alle verslaggevingen... of het nou misdaadverslag een of dit... je gaat vaak mee met één partij en je wil toch uh, van verschillende kanten kunnen... Maar was dat de reden waarom jullie op scherp stonden in die discussie... over uh, de journalistieke beweegruimte aan boord? Nou ja, dit is niet zomaar, maar we zien het toch natuurlijk. Er zijn vorige keer dooie gevallen. Dus het is echt, dit is wel een serieuze een onderneming. Vergelijkbaar met iemand naar een oorlogsspiece sturen. Nee, maar dit, dit, dit, dit breidel issue, zeg maar, hè. Dat, dat het scenario boven het hoofd zou kunnen hangen, dat er niet geschreven zou kunnen worden misschien over iets wat jouw verslaggever zou zien daar. Ja, daar hebben we van tevoren garanties voor gevraagd. En die zijn niet waargemaakt door de organisatie. Dat was een reden om af te haken. Ja. Van tevoren kon u er geen mensen meer spreken. Uh, veiligheid? Nou, veiligheid is, was niet eens issue nummer één. Dat was, het ging meer om de ruimte voor, voor goede journalistiek en nieuwsscharing. Ja, daar ging het om. Ja. Joost, zou jij mee zijn gegaan als die mogelijkheid zich aan zou dienen? Um, nou ja, ik zou, ik zou de discussie zeker willen voeren. En um, uh, het is wel, Kijk, ik vind wel dat er moeten wel journalisten moeten zijn op zo'n plek... waarop je kunt verwachten dat daar allerlei conflicten gaan uitbreken... Uh, maar um, het is zeker waar dat. Kijk, op het moment dat de Israëli's zeggen: van, uh, uh, Pas op voor je veiligheid. Dat dat natuurlijk een verkapte manier is om, uh, om ook die activisten zelf uit van die boten weg te halen. Want die, daar zullen met die mensen ook nog een aantal ervan uh, niet meegaan, natuurlijk. Dus op die manier om de zaak te ondermijnen. Maar goed, alles is propaganda en dit soort uh, kwesties. Ik denk wel dat het. Uh, ja, ik denk wel dat het goed is dat er onafhankelijke journalisten zouden zijn. Maar ik begin nu heel erg te twijfelen. Hè? Als jullie dus op deze reden afhaken... En er, en er zijn mensen met diezelfde informatie die dan niet afhaken... wat dat dan voor journalisten zijn. Nee, gewoon, hè? wat wel nieuw is... want je zei, je moet maar zien of het zo uitpakt... is de hardbol die Israël gespeeld heeft. Um, in de zin van dreigen met... jij komt tien jaar het land niet meer in. Ja. Nou, nou kennen we Israël natuurlijk niet... als een, als een, als een, als een land met een ongelimiteerde persvrijheid... Dus de mensen die daar als correspondent werken, die zijn ook aan beperkingen onderhevig. Dus, uh, is dat zo? Nou, jawel, tuurlijk. Dat is wel zo. Die, uh, en dat van, van, van een van die collega's kregen we ook het verwijt van... Uh, ja, als jullie niet meegaan, dan, kun, dan wordt dus niet bericht. Nee, is, is, Israël wil wel een hoop weten. Ze hebben hele slimme manieren om journalisten... ik heb dat zelf ook aan de lijf ondervonden... om journalisten te informeren zeg maar, op het moment dat ze het land in zijn. Maar dat kun, je zelf, dat kun je naast je neerleggen. Zo schop je niet het land uit als je iets schrijft of publiceert wat ze niet leuk vinden. En nu gaan ze wel verder. Nu zeggen ze van ja, maar jij, jij, en er zijn natuurlijk vaak mensen die juist in het Midden-Oosten brood verdienen. Jij komt gewoon tien jaar lang dit land niet meer in. Ja, nou ja, dat is, ik vind het aanfluiting voor het land. Ja. Ze hebben het een beetje afgezwakt inmiddels, hè? dus wat dat betreft. Ja, uh... ja, ja, absoluut. Ja. Nou goed. Het komt comfort... voor. Ja, het, het is natuurlijk wel niet. Ik bedoel, ik, ik vind het inderdaad niet goed te praten, maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel een. Uh een enorm bedreigende situatie voor Israël. Dat moet je er ook niet, niet heel onderschatten. Je weet niet wie er op die boot zit. Je weet niet of daar bijvoorbeeld allerlei types zitten... die ja. met aanslagen willen plegen, noem maar op. Ja. En publicitair gezien is het sowieso een nachtmerrie geweest... de vorige expeditie, bedoel ik maar. Ja. Ik ga jullie nog hartelijk danken. Hoofddirecteur van Trouw, Willem Schone en blogger Joost Niebuldig. Dankjewel. Graag gedaan. <truimertijd>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 Beans en Fatback was dat met Chris Barry die daar mee zong. We heeft straks in ons programma een uitgebreid stukje kunnen horen van de verslaggever van de NCV. ging over Congo. En ik zei dat hij Jos van Sprang heet. heette. Dat is niet zo, hij heet Alfred van Sprang. Dus bij deze even gecorrigeerd. De verslaggever daar was dus Alfred van Sprang. We gaan de nationale nieuwsquiz van lunch spelen. Mijn gast vandaag is Wim van Wegen uit Band Flevoland. Welkom. Ja, welkom. Ben jij een echte nieuwsvolger, Wim? Ik uh, ja, lees twee kanten en ik uh, volg het nieuws uh, van tijd tot tijd. Uh, ik uh, denk dat ik er wel behoorlijk in zit. Ja. ja, je zit er behoorlijk in en je vindt het ook leuk om te volgen? Ik wilde vroeger al journalis journalist worden, dus uh, oh. nou, ja, toen volg ik het al. En dat is nooit opgehouden, denk ik. En waar is het mis vergaan, Wim? Op de school van journalistiek na het eerste jaar. Uh, ja, het studentenleven was erg leuk, zullen we maar zeggen. Iets te leuk? Iets te leuk, ja. Zonde, en wat doe je nu? Ik uh, werk op de redactie van uh, twee uh, internationale tijdschriften, vaktijdschriften in uh, Lemmer. Oké, okay, uh, vaktijdschriften, op welke, welke richting moet ik Ja, niet... Eentje op het gebied van geomatica, dat is landmeetkunde, cartografie en alles wat daar een beetje omheen hangt. En eentje op het gebied van hydrografie, en dat is. Ja, ik zeg altijd maar: uh, landmeet kunnen alleen dan uh, op het water. Het is dus het natte gedeelte. Het natte gedeelte, goed. Je, je schrijft in ieder geval wel en je hebt in ieder geval zeilingssfeer te maken. 300 euro kan je winnen als je de nieuwscanner van deze week wordt. 54 punten is uh, de hoogste score van, uh, van uh, tot nu toe. En uh, nou, veel succes. Ga je ja, factor vaststellen. Uh, dossier PSV. Tot vandaag zag het er somber uit voor PSV. De nationale nieuwsquiz, Zij ons geld. ...toch steken een uh, betaald voetbalorganisatie die er misschien toch wel het puin op van maakt. En dan denk van ja, dat mag niet. We wennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, niet waar. Voor hebben gestemd, 29 en 40. De gemeente koopt de grond onder dit stadion. Daarmee is het voorstel aangenomen. Als PSC hey Gisteren stemde de meerderheid van de gemeenteraad van Eindhoven in... met het plan het trainingscomplex en de grond onder het stadion te kopen van PSC. De club huurt de grond dan voor ruim 2 miljoen euro per jaar terug. Mijn vraag aan jou is, voor welk bedrag is de grond van het trainingscomplex gekocht? Uh, voor 43 miljoen euro. Ja, ik wil wel precies bedrag. Uh, en het is 48 miljoen. Nee, dus nee dat is dus niet goed. Op dezelfde avond maakte de technisch manager Marcel Brands bekend dat twee FC Utrecht spelers, Kevin Strootman en Dries Mertens, vanaf komend seizoen voor PSV zullen spelen. Ook melden diverse kranten dat er nog een andere speler is aangekocht door PSV. Mijn vraag is, van welke club komt die derde speler? Van Vajernoord. Ja, dat is helemaal goed. Weet je ook nog hoe die heet? Ja, Wijnaldum. Wijnaldum, precies. Dat klopt. De derde vraag. Veel clubs uh, zijn nu voor het komende seizoen bezig met het kopen en verkopen van spelers. De transfermarkt is sterk beïnvloed door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Vernoemd naar een Belgische voetballer. Waardoor het voor spelers makkelijker is om te wisselen van club wanneer het contract is afgelopen. Hoe heet deze uitspraak? Dit arrest van het Europese Hof van Justitie? Het Bosman-arrest. Zonder enig twijfel komt het eruit. Klopt. 15 december 1995, toen is het Bosman arrest. En voor die tijd uh, werkte het heel anders in de voetbalwereld. Als het contract afliep, dan konden de spelers niet zomaar weg. Er moest eerst nog een transfersom worden betaald. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Het gevoel dat je aller, allereerste wetsvoorstel... dat dat met 80% van de stemmen ja, gewoon voor wordt gestemd, dat is geweldig. Dat is een heel bijzonder gevoel. Ja, Marjane Thieme. Thieme. van de Partij voor de Dieren. Het wetsvoorstel om uh, onverdoofd ritueel slachten te verbieden is aangenomen. Drie, heb jij er goed? Tot nu toe uh, de vijfde vraag. Dertig Kamerleden stemden tegen. Eén partij vroeg zelfs om de stemming uit te stellen. Dit totdat de rechter uitspraak zou hebben gedaan in een kort geding dat nog loopt. over de wetenschappelijke waarde van de rapporten over koosjes slachten. Van welke partij kwam het verzoek tot uitstel? ChristenUnie. Dat klopt ook. Zeker. Dat verzoek dat haalde het niet. En er werd wel een voorstel aangenomen waarin staat... dat er toch onverdoofd mag worden geslacht... als kan worden aangetoond dat het dier niet meer leidt... dan wanneer het wel zou zijn verdoofd. Je kunt nog vier punten bij de vier die je hebt uh, erbij verdienen. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Uh, het gaat om een term of iets anders. Wat bedoelen we? Je krijgt nu de aanwijzingen. Vier. Ik ben volkomen onafhankelijk... Geen idee. 3. In 1897 verhuisde ik naar De Beeld. Jeetje. 2. Ik gaf gisteren tijdelijk een code oranje uit voor extreem weer. Eh, uh, -E. Ja. <lacht> ja, dat klopt. Je moest heel diep nadenken, maar uh, ik, ik, ik ben verhuisd, verhuisd naar De Beeld. Ja, De Beeld en KNMI. -E. Ja. Dat is bijna synoniem voor elkaar, toch? Eigenlijk wel, ja. Dat moet we weten.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 cda vicepremier premier Verhagen snapt de angst en het onbehagen... die onder een deel van de Nederlandse bevolking spelen... en daarom moet de koers van de partij zich op hen richten... zonder een tweede PVV te worden. Is dat de redding van de partij? Of raakt het CDA dan nog meer af van de oorspronkelijke achterban? De stelling dus. Het CDA moet populistischer worden. Met u daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101... Of u kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren, hashtag standpunt. Om half twee te gast in standpunt.nl, Siebrand van Haarsma-Buma... de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Het CDA moet populistischer worden. <totstuk> Wim van Wegen zit hier nog steeds. De nieuwsfactor hadden wij vastgesteld op zes. Ik ga nu 90 seconden lang een heleboel vragen op je afvuren. Als je niet weet, dan roep je pas en dan wil ik graag een antwoord van je horen. Ja? Ja. Succes. De nationale nieuwsquiz. Vier medewerkers van welk afgebrand bedrijf zijn gisteren gearresteerd? Dat is goed. Welke snelweg is de hele ochtend dicht geweest vanwege een achtervolging na een overval? De A2. Dat is goed. Wie wordt de nieuwe baas van het IMF? Lagarde. Lagarde, is goed. De president van welk Zuid-Amerikaans land verscheen op de televisie om te laten zien dat het goed met hem gaat? Venezuela. Is goed. Het OV in Amsterdam, Rotterdam en welke andere stad ligt vandaag weer plat? Den Haag. Is goed. Jongeren onder de 16 in het openbaar wat doen worden, dat wordt nu strafbaar? drinken. Is goed. En welk land is de jeugdwerkloosheid het laagst van alle EU-landen? Nederland. Is goed. Welke Nederlander maakt volgens Andy Schlek eh, kans om de Tour te winnen? Dat zal zijn ploegen nou Joost Postumaal zijn? Nee, Geesing is dat. Wie is, wie is officieel verkozen tot voorzitter van de Eerste Kamer? Pas. Vette Graaf. Het OM gaat definitief in beroep in de strafzaak tegen welk genezend medium? Jomanda. Is goed. Welk land heeft het importverbod van Nederlandse groenten opgeheven? Rusland. Is goed. De Tweede Kamer wil dat scholen verplicht worden om waarover voorlichting te geven? Eh, seksualiteit? Nee. Homoseksualiteit? Homoseksualiteit. Puntje voor de jury. Welk oud speler gaat komend seizoen wekelijks trainingen verzorgen bij Ajax? Uh, dat is Jaapstam? Jaapstam is goed. De, de Utrechtse automarkt verhuist volgend jaar april naar welke plaats? Ja, Bij Is goed. Wie presenteerde gisteren zijn laatste aflevering van Opsporing Verzocht? Pas. Sipke Jan Bouwsema. Het uh, verpleeghuis in welke plaats blijft door een brand eerder deze maand zeker twee maanden dicht? Nieuwegein. Is goed. Welke chronische gemeente is de beste gemeente om te wonen? Haren. Is goed. John van der Brom blijkt zijn overgang naar welke club definitief te kunnen vergeten? Vitesse. Is goed. Hoe heet de beroemde pingwin die inmiddels drie operaties heeft ondergaan? Happy Feet. Happy Feet. Show, <laughs> daar zat flink de, de, de... Ja, dat ging aardig. Ja, dat ging zeker aardig. Ik vraag, de jury heeft die vorige wel eens niet goed gekeurd. Nee, want ik had al tegen jou gezegd dat het fout was. Dus we hebben er 15 goed. Dat betekent dat jij op een totaalscore uitkomt van 90. Dat is echt heel veel. Oké, okay, nou, dat is goed om te horen. Ja, dat is zeker goed om ja. te horen. Dat heb je ontzettend goed gedaan. Nou, we gaan afwachten of het vrijdag nog de beste is. Zo ja, dan, dan spreken we elkaar telefonisch om. Oké, okay, nou super. Dankjewel. Leuk dat je was, Wim van Wegen. Straks in het tweede uur gaan we het uh, hebben in Stam.nl over het CDA. Het CDA moet populistischer worden. En we gaan het hebben straks over uh, vakantiegeld en de geschiedenis daarvan.